Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is niet van plan om de belasting op benzine te verlagen. De prijzen aan de pomp blijven maar stijgen door de oorlog in Oekraïne. Maar het kabinet voelt niets voor een aparte accijnsverlaging op benzine en diesel. Minister Kaag zei bij WNL op zondag wel... ...dat we er echt hartstikke hard mee bezig zijn om te kijken... ...of en op welke manier we het zo draaglijk mogelijk voor mensen kunnen maken... De lage inkomens, waarvan mensen nu al de energierekening niet kunnen betalen. Maar het trekt ook meer door de lage- en middeninkomensgroepen natuurlijk. De prijs aan de pomp... 2,34 euro, uh, zo hoog is het nog nooit geweest. Zo in hoog is het nog nooit geweest. Ja, De adviesprijs voor een liter benzine is inmiddels dus 2,34 euro. Vanuit Oekraïne zijn nu meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen naar buurlanden. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is het de snelst groeiende vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. En in zeker 16 steden in Rusland zijn vandaag bij protesten tegen de oorlog in Oekraïne... ...meer dan 550 mensen opgepakt. Ook oppositieleider Navalny heeft Russen opgeroepen te protesteren. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat veel mensen willen helpen, iets willen doen. In Polen redden hulpverleners uit heel Europa niet alleen mensen, maar ook dieren. Ze gaan elke dag de grens over om achtergelaten honden en katten op te halen. We kunnen binnen gaan en helpen. zegt... We don't know how long we can stay here. Uh, please save their lives and we go from uh, house to house to house. Sommige mensen zullen misschien denken, kun je dan niet beter een paar mensen ophalen? Zijn die levens niet belangrijker? Every life is important. And when I can say I can uh, pick up 27 uh, small lives, uh, I say yes, we do it. Het weer, een overwegend zonnige dag. Vanmiddag trekken er wel wat wolken over. Het is 6 of 7 graden, maar door de wind voelt het kouder. Dus een paar handschoenen en een muts zijn geen overbodige luxe. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Wijdenbor. Maar 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tot het echt niet anders kan Ik verzamel al mijn moed Kan er niet meer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 Al is het nu of nooit, ik wil niet zoveel horen. Maar dan kijk je me aan en dan spijt je. Mijn hart is kapot, om... You pretend, try to call me friend. Don't say a word. I don't just want a Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. Why can't you come baby? Dan je pa verdient, jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer: bloed is bloed, geen raar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 Ik ben niet voor lief Dus neem me niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht. Ik gaf je toe mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim Kane. je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op monee, dikke Isn't in the sea but they swim with the storming me take you to Tokyo and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 Dat mijn liefde gaat, is, is voor jou. Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief, dus neem mij niet.